5. En in de ether op 106,9. Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. Telecombedrijf KPN heeft in het derde kwartaal meer winst geboekt dan in dezelfde periode van het vorig jaar. De winst steeg met 12% tot 395 miljoen euro. Het betere resultaat is het gevolg van kostenbesparingen en prijsverhogingen.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 Een Zuid-Koreaanse man is gevlucht naar het streng communistische Noord-Korea. Hij stak gisteren de zwaar bewaakte grens over. Hoe hij dat deed is niet bekendgemaakt. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau had de 30-jarige arbeider al jaren een diep verlangen om in Noord-Korea te gaan wonen. Hij had in Zuid-Korea eerst een baan bij een fabriek voor halfgeleiders en werkte daarna op een varkensboerderij. Pyongyang zegt dat hij nu de warme zorg van Noord-Korea geniet. In het zuidwesten van China is een kleuterleids erop gepakt die een injectienaald gebruikte om ongehoorzame kinderen te straffen. Volgens de Chinese staatskrant zijn zeker twintig kleuters het slachtoffer geworden. Een vierjarig meisje was de afgelopen weken geregeld gestoken in haar rug en billen. Alle slachtoffers hebben een aids-test gehaald. De kleuterleidster zei dat de kinderen haar op haar zenuwen werkten en dat ze de groep niet in het gareel konden houden. Het weer vrijwel overal droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het en ooit.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 En uh, op die manier uh, dragen we een steentje bij. We zijn uh, vriend zeg maar, van Dogel. En kan je beschrijven wat jullie allemaal hier neer hebben gezet? Nou, we hebben, uh, we hebben zeg maar, het een beetje verdeeld in vier uh, verschillende onderdelen. We hebben een uh, fumparcours met een uh, luchtkussen, een uh, stormbaan en een, uh, een parcoursje met een giantbal, een grote opblaasbal. Dan hebben we, een, uh, hebben we een voetbalgedeelte waar de kinderen uh, zeg maar, soort uh, een soort voetbalkline uh, krijgen, een rugbygedeelte.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 Ondervinden. De noodbrug zal namelijk slechts voor één kant tegelijk gebruikt kunnen worden. En eh uh...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 Het was mijn eigen vriendin die uh, ook een uh, aantal liedjes kan uh, zingen. En um, tja, die heeft ook opgetreden. En dat was ook een beetje ter promotie van haar uh, boek die 5 november uh, uitkomt. Uh, in ieder geval in de boekpresentatie uh, in Café 4. Dus dat is uh, oh. heel erg leuk. Nou, dus dan wil ik het zo een, ook nog even over met je hebben. Maar uh, verder uh, heb je ja, vier uh, van het uh, Project D de winnaar van uh, dit jaar. Dat is uh, als slot uh, dat is een uh, rockband. Maar uh, wel een fantastisch goede rockband. Want Van Kessel uh, zat ook helemaal uh, mee te swingen.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 Dat, die heeft dan, dan dit keer niet meegedaan omdat ze gewoon verschrikkelijk duur zijn geworden na het kunstverstijn. Dat meen je niet. 500 <laughs> euro het oké okay te duuren. Zo, zo. potverdikkie. Dus, uh, ja, nou, dan heeft Bianca in... Dorsman in Ahoy uh, opgetreden. Oh nou, dan, uh, dan weet je zeker dat het uh, talenten zijn die uh, doorstromen. Ja, zeker. En dat is ook de reden waarom we terugkomen gewoon volgend ja. jaar weer. Hé hey Roy, nog eventjes over het, uh, over het boek. Ja, het boek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 This, we were both back naked, banging on the bathroom floor How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me Oh, you bring her to and access to your villa Just for all of you your pillar You better watch your back before she turn into a killer Let's review the situation that to call the winner To be a true player, you have to know how we play If you say a night, can Jesus say a day?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 Make the cheek low flex. As far as I say, favor you inna complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she a go bring a whole heap of things so from the past.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 was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 zijn. En dat, uh, ja, dat het allemaal rond uh, AZ en DSB even wat minder loopt. Nou, um, RBC Roosendaal tegen FC Os. Uh, daar werd het 0 tegen 3. En Emme speelde thuis tegen Excelsior. Daar werd het 4 tegen 2. HFC Haarlem speelde thuis tegen Volendam en verloor weer op het nimmertje uh, met 1 tegen 2. En Bos speelde thuis tegen Fortuna Sittard. Daar werd het 3-1. Zekampuur tegen FC Om Omniworld 4-2. En FC Zwolle tegen Veendam 1 tegen 2. Eindhoven tegen Goat Eagles 1-2.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 I feel it in my toes Love is all around me And so the feeling grows It's written on the wind It's everywhere I am tot zover het ritme van Gfm.